9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Klinieken die medisch-specialistische zorg verlenen... laten Facebook en andere advertentienetwerken... nog steeds op grote schaal meekijken... met het online zoekgedrag van hun bezoekers. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Bovendien hebben veel zorgverzekeraars... de omstreden trackingpixel van Facebook weliswaar verwijderd. Maar kijken andere advertentienetwerken, zoals Google... soms toch nog mee met het medisch surfgedrag. Bijna alle van 60 onderzochte zelfstandige behandelcentra gebruiken trackers van advertentienetwerken. Minister voor Rechtsbescherming Dekker legt het digitaliseringsproject... bij de rechtspraak met onmiddellijke ingang stil. Hij neemt dat besluit na een rapport over de betrouwbaarheid van de systemen... die worden opgezet om papierloos te kunnen werken. Dekker schrijft de Tweede Kamer dat hij erg van het evaluatierapport is geschrokken. Hij is er niet zeker van dat het proces goed wordt aangestuurd... en door de juiste mensen. De minister van Rechtsbescherming beraadt zich op een andere aanpak... in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid... En president Trump heeft een voormalige topambtenaar gratie verleend. Deze Louis Libby werd in 2007 veroordeeld nadat de naam van een CIA-medewerker was gelekt naar de pers. Haar naam was waarschijnlijk onthuld om haar man te treffen. Die had kritisch geschreven over de beschuldigingen van de VS aan het adres van Saddam Hussein die achteraf ongegrond waren gebleken. Het onthullen van de identiteit van een CIA-agent is in de VS een misdaad. En Libby had mijn eet gepleegd en de rechtsgang geblokkeerd. Daarom werd hij veroordeeld. Maar Trump zegt dat hij altijd heeft gehoord dat de man verkeerd is behandeld. Het weer. Vannacht plaatselijk mist, rond de 7 graden. Morgen eerst grijs, daarna geregeld zon en het wordt 15 tot 20 graden. Morgenavond trekken de buien over, dat duurt tot en met zondagochtend. Daarna schijnt de zon weer vaker. Ook zondag 15 tot 20 graden.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 Wil je perfecte service? Ga dan naar Oniformijn. In 15 winkels en online. Top 10. Kijk op oniformijn.nl Wauw, wat een heer. Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de Vriendenloterij. En maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopen tot wel 100.000 euro.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 Langs de lijn en opstreken. Met Herman van der Zand en Herman Wechter. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken... met tot 11 uur live sport, live muziek en ons wekelijkse nieuwsforum. En dan bestaat uit Kirsten Verdel, Jelte Sondijk, Bertjan jan Lietaard, Peer We gaan zo met hen praten over Trump, Facebook, drugs en onderwijs. Krijg je druk? Goede combi. Singer-songwriter Tim Knol is bij ons. En die houtkamp volgt voor ons Heracles AZ. En als u een kijkje wilt nemen bij ons in de studio... de webcam is te vinden op nporadio1.nl. Ja, we gaan uh, maar eens even kijken bij Heracles AZ. Waar AZ met een uh, 2-0 voorsprong uh, de kleedkamer inging. Ze zijn er weer uit. En uh, die houtkamp uh, rustig tweede helft uit voetballen. Of gaat het nog spannend worden? Nou, in ieder geval zijn ze ook met een 2-0 voorsprong uh, de kleedkamer uitgekomen. Dat scheelt. Uh, ja, nou, ik denk dat ze in ieder geval... Uh, kijk, dit team, dat moet volgende week zondag... Uh, eind van de middag, volgende week zondag... de bekerfinale gaan spelen. En ik denk dat dat dit team is dat dat ook uh, gaat doen. En dus is het lekker als je met een goed gevoel... naar die wedstrijd tegen Feyenoord gaat. Want Feyenoord speelt er wel in de eigen Kuip. Zoals alle bekerfinales daar worden gespeeld. En uh, vooralsnog, die eerste held was op het eerste kwartier na... Uh, ja, Q was mist een penalty. Als die erin gaat bij 0-0, dan krijg je toch... dat zal de trainer vast wel zeggen... na afloop een hele andere wedstrijd. Maar AZ is gewoon heel erg sterk. Zullen niet zomaar eventjes uitvoetballen, hoor. Die willen veel meer maken. Uh, Weghorst bijvoorbeeld voorbeeld eh uh, topscorer van AZ met 15 doelpunten. heeft ook al 5 assists. Die wil graag topscorer van Nederland worden. En die willen wel een stuk of 2-3 nog indrukken. De corner van Heracles wordt weggestompt door keeper Bizot. Die dus de penalty stopt. En dan heb je een hele snelle counter met Weghorst. Die kan doorlopen. En dan gaat hij de bal passen. Dat is buitenspel. Ja, dat is buitenspel. Gezien door de scheidsrechter de buitenspel van Idrissi. Dat is jammer. Hier had veel meer ingezeten voor AZ. En ja, Heracles moet uitkijken. Ze verloren in Alkmaar met 5-0. Dat ze niet vandaag weer zo'n oorwas krijgen, want dat is niet echt prettig voor het eigen thuispubliek. Kuwas heeft de bal, probeert hem bij een medespeler te krijgen, krijgt de bal terug, en dan moet hij een paasje geven, doet hij ook, Petterson kan die dan iets doen, geeft de bal naar buiten, en dan moet de bal voorkomen, komt wel half voor, maar niet goed genoeg, en dan wordt de bal half weggewerkt door AZ, en kan er weer overgenomen worden, Oh, mooi schot, aardig schot van Peter van Ooyen, maar de bal zuist, zuist, langs de kruising, en dus geen doelpunt voor Herakles. Drie minuten in de tweede helft hebben we gespeeld, nul voor Heracles Twee voor Alkmaars oftewel AZ. Vrijbaan voor ons uh, nieuwsforum. Uh, we hadden het net over Trump even, toen het over Syrië ging. Maar er was nog meer Trump nieuws deze week. De FBI deed uh, maandag een inval bij de advocaat van Trump in de zaak van Stormy Daniels. En als je zo heet, dan, uh, dan weet je wel dat, het, uh, dat er iets aan de hand is. Uh, de FBI heeft nu de correspondentie tussen Trump en zijn advocaat in handen. Kirsten Verdel, Amerika-deskundige. De zaak Stormy Daniels. Zet hem nog even voor ons neer. <laughs> nou, Stormy Daniels is, uh, is niet eens zo heel erg interessant volgens mij in dit hele verhaal. Ja, Want dat dat moest wel al... even genoemd worden. Ja, nee ik zat al, al verder te denken aan andere onderwerpen... die hier uh, ook een rol spelen. Want het ging niet alleen om Stormy Daniels... maar wat net bekend is geworden... dat het ook gaat om uh, on, ja, contacten die die cohen had... die advocaat met uh, taxichauffeurs. Dus daar is iets aan de hand. Maar ook met een lezing die Donald Trump heeft gegeven... waar hij 150.000 dollar voor heeft gekregen van Oekraïne... in uh, 2015. En toen was hij al campagne aan het voeren. En dat is misschien nog veel... Uh... Dus je vinden allemaal dingen nu bij die advocaat... die ja, uh, eigenlijk uh, misschien uh, en, een daglicht... En, ja, en, en dit is, is illegaal. Je mag geen geld aannemen van uh, buitenlandse mogendheden. Um, en dat is een heel belangrijk feit wat, uh, wat, wat Trump echt in de problemen zou kunnen brengen. Ja, en dat het, zwijgelt, begon met, met, het begon met Stormy Daniels. Ja. ja, want die, die uh, zou een relatie hebben gehad uh, met Donald Trump. En uh, heeft, uh, ja, heeft uh, 130.000 dollar uh, zwijgeld gekregen van die advocaat. En eerst was gezegd, nee, dat is van Trump geweest. En toen heeft die advocaat gezegd, nee, nee, nee, dat is niet van Trump. Hoor. Dat heb ik zelf betaald. Zo van, pardon, waarom zou jij als advocaat ja, en geld betalen? Ja, zonder het Trump te vertellen. En zonder Trump, ja, dat is natuurlijk een heel schimmig raar verhaal. Uh, wat ook helemaal niet waar is. Uh, dat is natuurlijk gewoon wel in opdracht gebeurd. Uh, maar het ja, begint dus nu heel veel dingetjes op te tellen. Um, ook heeft uh, Trump natuurlijk eerder mensen ontslagen... Uh, in het kader van het Ruslandonderzoek. onderzoek nou, Dat is, kan je zien als uh, belemmering van de rechtsgang ook weer. Dus als je al die zaken bij elkaar optelt, zeker deze week... Uh, met wat er nu gebeurd is en het mogelijke bewijsmateriaal... wat nu in handen is van de FBI... want die hebben dus ook telefoongesprekken nu waarschijnlijk... tussen Trump en, uh, en Cohen in handen... En, en waarschijnlijk ook heel veel ander materiaal... dan wordt het zo langzamerhand toch wel een beetje nijpend voor Trump. En je merkt ook aan zijn reacties deze week op, op Twitter, waar anders... hij begon echt te schelden en met hoofdletters... en uh, er is een witch-hunt gaande... en uh, het is een labzwans, uh, die, die Mueller die dat uh, FBI-onderzoek doet. Zij dus begint uh, echt steeds meer wild om zich heen te slaan. Overweegt ook om, nou, ze is dat hij overwoog... om misschien Muller te ontslaan. Nou, dat is dan heel ingewikkeld. Die leidt dat onderzoek naar de Russische invloed in de verkiezingen. Um, maar de, uh, de baas daarvan, Rosenstein, die kan hij dan wel ontslaan. Dus nou, vandaag zijn daar dan weer, is daar dan weer naar gehint. Um, op het moment dat hij dat daadwerkelijk gaat doen... Het is nog maar de vraag of dat dan wel zo verstandig is. Omdat zelfs de Republikeinen nu... Uh, Republikeinse senatoren hebben gezegd: Ja, hoho, ho, dat vinden we wel erg ver gaan als, als Trump uh, ja. uh, op die manier probeert om die onderzoek onderuit te hij halen. Hij noemt het zelf dus een heksjacht? Hij hoe, noemt het zelf een heksjacht? Hoe, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Ik denk dat het geen heksjacht is. Ik denk dat er, ja, als je het gewoon alleen al ziet wat Trump zelf zegt, dat er gewoon sprake is inderdaad van belemmering van de rechtsgang, zeker waar het gaat om dat uh, rusland onderzoek En als het inderdaad zo is dat er geld is aangenomen van buitenlandse mogendheden uh, in verkiezingstijd, ja, dan heeft hij gewoon echt een heel serieus probleem. Ja. En we, ja, we hadden natuurlijk niet de verwachting dat de uh, Trump twee dagen na zijn uh, weet het, inauguratie uh, al uh, de deur geweest zou worden. Maar ja, het is uh, een jaar en een paar maanden later en het net begint zich nu toch echt wel uh, dicht te vouwen. Ja, dat hebben we ook wel eens vaker gezegd. Hè? Over, nou ja, nee, nee, dat vind ik niet. Nee, nee, er is altijd gezegd van ja, we, er komt waarschijnlijk wel iets. Nu is er iets. Er zijn ja, meerdere ja. dingen. Weet je, Jan, je, je volgt het Amerika-nieuws ook. Je, we hebben al vaker gezegd, ja. nou, dit zal, wel, uh, dit zal hem wel de kop kosten. Oh, nou, nee, oh nee, dit. Oh nee, dan weet ik erop dat. Uh, ja, nu vallen ze bij zijn advocaat binnen. Om Tijken, een zaak op te bouwen. Ja. Ja, weet je, wat het is? Je, je wacht op de smoking gun. Mm. Het, het, het, het, het wapen waarmee de misdaad gepleegd is, dan heb je bewijsmateriaal. Dat zou lijkt dit dat op... kunnen zijn? Dat zou, dit zou een, een, een lead daar naartoe kunnen zijn, denk ik. Ik geloof niet dat dit het al helemaal is. Maar waar ik ook ontzettend benieuwd naar ben, is het nieuwe boek van James Comey, de ontslagen FBI-directeur. Door Trump ontslagen. <kwijnt> ja, door Trump ontslagen. Trump heeft uh, gereageerd op dat nieuwe boek in een tweet... waarin die Comey een untruthful slimeball noemt. Kun je dat even vertalen? Een leugenachtige slimeball. Ja. <lacht> Letterlijk. Uh, dat, dat, dat loopt dus op Twitter heel hoog op uh, aan de kant van Trump. En uh, niet aan de kant van Comey. Want die zit relaxed te wachten tot dat boek gepubliceerd is. Ik geloof dat het maandag of dinsdag uitkomt. Weet jij dat, Christen? Ja, uh, maar ik... <coughs> er, zou er wat dus, in staan? Ja, er zijn ja. al wel dingen gelekt naar de pers. Maar ik, wat erin staat is, is meer van... ja, oké, okay, uh, Trump is, uh, gedraagt zich als een mafiabaas. Ja, dat hadden we zelf ja, ook al wel door. Uh, en uh, uh, hij zou ook... Um, uh, er zijn al heel lang geruchten dat er een plassekstape zou zijn waarop Trump te zien Rusland is met op, twee uh, prostituees die in Rusland, uh, wat in Rusland gebeurd zou zijn. En Comey schrijft daar nu over in zijn boek... dat Trump persoonlijk aan hem heeft gevraagd... of het mogelijk is dat de FBI daar onderzoek naar kan doen... zodat hij zijn vrouw gerust kan stellen... met de uitslag van dat onderzoek. Want dat het toch echt niet gebeurd is. Weet je, nou ja, de, yeah. Drie keer aan waar het dus de hele week over gaat. Ook, <laughs> ook, ook, ook hier nu. Maar wat dat het het is geweldig. Af, het gaat nu over het juridische aspect. Hè, van de ja, kom, nou, wat gaat met, het hem betekenen? Maar, maar Comey niet zoveel naar voren, denk ik. Wat ik mij afvraag is wat dit nou op de lange termijn gaat betekenen. Dat weet, weet jij, Kirsten, waarschijnlijk beter dan ik... als Amerika-deskundige. Uh, wat gaat dit betekenen? tekenen voor, voor zijn conservatieve achterban. Ja, want uiteindelijk, hè, want we hebben dus nou, de, de, de hebben we gehad. Nou, daarvan kun je nog zeggen, van, nou, dat is misschien een beetje een oud verhaal. Maar die, die, die, die Stormy Daniels, het pornomodel, model, is er nog het playboy-model... wat ook nog een ja. zaak is. Dus ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... die conservatieve uh, achterban zegt van, ja, dit is niet onze man... Nee, de, nee, nou, dat zeg, nee het, het gros zegt nog steeds van... Uh, dat is allemaal ja. fake news en het is niet interessant. Ja. En uh, kijk nou eens naar Hillary. Ik merk het zelf ook ja. uh, als ik bijvoorbeeld op Twitter... Iets, uh, iets negatiefs roep over Trump in het Engels. Wat ik, wat ik niet vaak doe. Dan krijg ik meteen reactie uh, van allerlei conservatieve Amerikanen. En die beginnen alleen maar met weerwoorden van... ja, maar Hillary. En ja. Kijk eens naar ja. haar. En waarom is niet ja. vervolgd? En hoe maar, zit het met Bill Clinton? En dan graven ze steeds verder. Er zit natuurlijk toch ergens een grens aan... wat de conservatieve achterban kan ja, verdragen. Of niet? Die, die grens is al lang gepasseerd en ze vertragen het gewoon. Weet je, wat ik heel gek vind in het hele verhaal... dat is dat Trump gekozen is voornamelijk door de steun van evangelicals in Amerika. <kijkt> <kijkt> en waarom? Omdat Trump geen Hillary Clinton is. Ja. Hillary is de, de vleesgeworden duivel voor de conservatieven en de evangelicals. En waarom? Omdat ze een vrouw is. Dat is dus hartstikke seksistisch. En omdat ze getrouwd is met Bill Clinton. Ja, in, in, november, in... Hè? in november dan komen er tussentijdse verkiezingen ja, aan. Precies. En dan wordt een groot deel ja. van het Senaat en het Huis van Afgevaardigden uh, wordt, uh, zijn verkiezingen voor. Um, en ja, dus Er wordt nu al geroepen van ja, de Democraten gaan dan waarschijnlijk uh, sterk winnen... omdat uh, mensen zo'n hekel hebben aan Trump. Maar wat je, de reden dat dat kan gebeuren, als het al gebeurt... want uh, met, met gerrymandering, dus het verleggen van allerlei uh, kiesgrenzen... wordt dat heel moeilijk gemaakt ja. door de republikeinen. Maar stel dat het al gebeurt, dan is het niet omdat mensen Trump afvallen... maar omdat de democraten hun achterban meer weten te mobiliseren... omdat die zo'n hekel hebben aan Trump. Maar de eigen achterban, ja, die blijft wel komen. Die is nauwelijks Maar dan maakt het gevonken. niet uit wat Trump doet of dat zegt. Het maakt hij. eigenlijk niet uit wat hij doet of zegt, ja. Dat, uh, als dat het merk zou je uitmaken, dan was die man nooit verkozen. Ja. Tim Knol is, is, is nog bij ons. Uh, Leuk onderwerp, laten we dat ja, maar nou, niet. Nou ja, het ja. gaat ook over Trump. Want uh, we vragen aan onze artiest om bij een onderwerp uit de nieuwsvorm ook uh, een nummer te zoeken dat erbij hoort. Uh, ja. En jij hebt je dus laten inspireren door, door dit onderwerp, Tim. Nou ja, ik zelf niet. Is een, uh, ja, uiteindelijk wel. Ik heb vanochtend uh, met alle plezier een nieuwe LP opgezet van een van mijn helders, een naam is John Prine. En Het is echt een van de beste Amerikaanse zingersongwijders die ik ken. En ja, uiteraard zulke gasten die zingen ook wel politiek beladen liedjes. Maar het is zo'n man? Ja, Het is eigenlijk een man met heel veel humor in zijn tekst ook. Het is eigenlijk een heel working class. Maar het is echt soms zelfs komisch wat hij zingt. En het kan ook wel echt raak zijn. En eigenlijk heeft hij niet heel veel politiek beladen liedjes. Maar ik spotte er toch eentje vanochtend. Want ik had vanochtend u aan de lijn van Peach Actueels. En ik zat het liedje te luisteren, volgens mij gaat dit gewoon over, uh, over Trump en zijn uh, aanhang. En wat was dat in het liedje, waardoor je dat dacht? Nou, de titel is al Caravan of Fools. Caravan of Fools. Ja, hm. en uh, dat, ja, dat, dat, gaat, dat gaat eigenlijk uh, alleen maar daarover. Het, uh, even kijken, hier is hier ik een mooie zin. Late, in, late in night you see them decked out in shiny jewels. The coming of the Caravan of Fools. Ja, het, het, ja, ik vind dat heel, vind dat heel mooi. Ja. Kijk, die, hij, hij kan het luchtig brengen of zo op zo'n een of manier nog. Maar toch zit er zo'n diepere laag in dat, ik, dat ik, ik weet bijna zeker dat dit, daar, dat dit erover gaat. En dat en is een album dat vandaag uit. Het is toevallig vandaag uitgekomen. Het is dubbel actueel. Oké, okay, nou ja. laat horen. Jou, jou, een van jouw helden dus. Uh, van John Prime, Caravan of Fools. Gespeeld door Tim Knol. The dark and distant drumming, the pounding of the hoops, the silence of everything that moves. Late at night you see them decked out in shiny jewels, the coming of the caravan of fools. This white glove seems to shimmer by the light of the pool. Summed up, winner, when you can't help you lose, you're running with a caravan of fools. best in the ocean Don't play by anybody's rules With your carousel of horses And your own foreseen forces You're running with a caravan of fools Caravan of fools Caravan of fools You're running with a caravan of fools de Caravan of Fools. En wij uh, kijken even weer bij Heracles tegen AZ. En die Houtkamp. Er is gescoord. Ja, zoals jullie voor Tim Knol klappen, klapte ik voor Ali Reza en Jaan Bachs. Want het is echt ongelooflijk mooi doelpunt. Het derde doelpunt wat hij maakte. Aangespeeld door Swenson. En dan een hele subtiele draai, de bal voor zijn linker leggen. En dan zijn vijftiende doelpunt van dit seizoen maken. Net zoveel als Wout Weghorst. Alleen heeft Jaan Bachs ook nog elf assists tot nu toe. En Weghorst vijf. Maar het zegt genoeg. En Feyenoord is gewaarschuwd. Want de AZ is echt op oorlogsterkte nu. Nu al een week voor de bekerfinale. Swenson twee assists deze wedstrijd. Drie doelpunten van AZ uit bij Heracles op Kunstgras. Waar ze zo'n bloedhekel aan hebben in Alkmaar. Maar het mag niet het derde De derde goal van Jan Bax was een hele mooie op assist van Swenson. Oftewel AZ leidt in Almelo met 3-0 tegen Heracles. Terug naar ons nieuwsforum. We hadden het net over Donald Trump. We blijven nog even in Amerika, want de oprichter van Facebook... Mark Zuckerberg ligt daar onder vuur. In Nederland riep zondag met Lubach op om Facebook massaal te verlaten. We gaan er met z'n allen vanaf. Ik ga mijn eigen pagina opheffen. En ook de zondag met Lubach pagina. Facebook-topman Mark Zuckerberg moest zich gisteravond verantwoorden voor de Senaat over het privacy schandaal. Het zijn voor mij belangrijke platforms, maar ik ga het toch doen. En ik hoop dat jullie allemaal meegaan. Zuckerberg begon met de verwachte excuses. We didn't take a broad enough view of our responsibility. And that was a big mistake. Laten we er een feestje van maken. Een event. Facebook-event om van Facebook af te gaan. Bye, bye. En het was my mistake. And I'm sorry. Kirsten Verdel, Bertjan Lietaart, Peerbolte, Peer Bolten, Jelte Sondag. Wie zit er nog op Facebook van jullie drie? Ik zit nog uh, gewoon lekker op Facebook. Ik Jelte, ook... nog volle bak op Facebook. Nou, ik doe er bijna niks mee, maar ik zit er nog wel op. Heb je, voel je je er totaal niet aangesproken door? Nou, eigenlijk? eigenlijk niet. Kijk, ik vind wel mensen die nu opeens zo verrast zijn... zo hopeloos naïef, want we weten toch allemaal wel... iets wat gratis is, dan moet het geld ergens vandaan komen... uit de lengte of uit de breedte... Ja, volgens mij weet iedereen eigenlijk wel waar Facebook zijn geld mee verdient. Dat is met jouw data. En op die manier heel slim advertenties verkopen. En het is natuurlijk leuk wat Lubach gedaan heeft. Maar je ziet ook dat er nauwelijks uh, navolgingen is gegeven. Dus het is, het is even een hypeje. En het is, het is goed dat die hoorzittingen er zijn volgens mij. Bedoel, daar kunnen we het ook nog over hebben. Dus ik denk wel zeker dat, uh, dat er wat mee gedaan moet worden. Hoe uh, Facebook met, met privacygevoelige gegevens omgaat. Maar jij vindt het geen probleem? Nou, als het uh, gaat om je eigen privacy, gevoelige informatie. Wat ik geen probleem vind, is dat er uh, van mij gegevens verzameld worden. En dat is volgens mij zo, zo, zo oud als dat een reclame is. Hè? Want uh, kranten die doen uh, doelgroeponderzoek, lezersonderzoek... Uh, uh, televisiestations deden dat eigenlijk altijd al. Alleen dat ging over grote groepen. En nu is het echt aan het persoon gebonden. Weten ze bij wie welke gegevens horen? En dat maakt het natuurlijk wel een beetje eng. Dus, dus ik vind zeker dat het goed is dat je kijkt naar... nou kan dat allemaal wat strikter geregeld worden? Moeten misschien data vaker vernietigd worden? Dat soort zaken. Maar wat je niet moet vergeten, en dat hoor je dus eigenlijk niet... is wat Facebook voor iets geweldigs betekend heeft voor ondernemers. Want het was heel lang helemaal niet mogelijk... wanneer jij een bepaald niche-product had. Dus stel je hebt een tijdschrift over, over, over popmuziek uit de jaren zeventig... Hey, dan, dan ga je niet rondom het acht uur journaal adverteren. Want, want die doelgroep is veel te groot, is veel te duur. Dus adverteren, dat was iets voor, voor, voor wasmiddelen. Het was iets voor, voor grote bedrijven. Ja, en dankzij de... Facebook is het dus mogelijk om heel specifiek... die doelgroep te bereiken die je wilt. Nou, ook dankzij Google bijvoorbeeld, omdat ze precies jouw doelgroep kennen. En ik vind dat die kant van het verhaal... wat, uh, wat Facebook en Google betekend hebben voor ondernemerschap... Um, ja, dat wordt een beetje, dus het wordt wel heel erg eenzijdig belicht. Kirsten. Ja, ik wil bijna een godwin maken door te zeggen... van ja, God, hieter komt misschien ook leuk schilderen. Dat is gewoon niet het punt wat nu aan de orde dat is. Dat is niet bijna een kopje. dat is gewoon een uh, volledige kopje. Ja, ja, ja, ja, hier. Nee, precies. Nee, maar ik, ik, het is helemaal niet relevant nu. De discussie nu gaat over... Oh, ja wat uh, Ja, nee, de discussie deze week gaat over... en ook bij Lubach Gelder over uh, dit, dit, privacy. Dit, dit aspect sneeuwt wel heel erg onder... in de, in de discussie over de duivel facebook van. Ja, maar het de, ja, de, de nieuws deze week gaat daar niet over. Het gaat over privacy, nou, over het feit dat... De, het zelf, mag ik het zelf even uitmaken waar... Oké, nee, nee, nee, oké. Okay, okay, okay. de nee, deze week ging het vooral over een sleepnet, wat, uh, wat in feite door de partijen als Facebook wordt opgetuigd. En dat alles wordt nu opgehangen aan Facebook. Uh, ik, ik, ik vond ja ik wil een beetje sneu van, uh, van Arjen Lubach dat hij dan op Twitter heel triomfantelijk riep nee. van nou jongens we zijn, er, we zijn er vanaf hoor en dan nou dan goed dan ga ik even kijken naar Twitter uh, Twitter heeft uh, vorig ja. jaar in mei aangekondigd dat ze uh, het gebruik van uh, sorry, het gedrag van hun gebruikers buiten de app en website om meer gaan volgen uh, zodat ze beter uh, advertenties voor kunnen spiegelen en zelfs mensen die geen klant zijn Daarvan zorgen ze dat ze dus IP-adres, browsertype, operating systeem, zoektermen, cookie-informatie enzovoort allemaal verzamelen. Ja. Exact hetzelfde wat ja, Facebook in doet. September aflevering. En op exact dezelfde ja. wijze. Want um, waar je nu vandaag in het nieuws over hoort, dat bijvoorbeeld zorgverzekeraars dan uh, uh, de Google of uh, de Facebook pixel op hun website hadden, ja, het is niet per se de pixel, het gaat vaak om plugins... Bijna iedereen die een website heeft, die heeft hele handige plugins op zijn website... waarmee je bijvoorbeeld uh, direct op Google Maps je route in kunt toetsen. Nou, Dan zit er dus meteen een Google Tracker op jouw website. Of uh, Facebook- of Twitter-plugins, zodat je direct kunt reageren... vanaf je Facebook- of Twitter-account. Maar dat betekent dus wel dat alles wat jij op zo'n site doet... alles wat je daarin toetst, alles uh, waar je naar kijkt doorgespeeld wordt maar, aan die bedrijven. Maar even wat ontbreken, hoe dan wel? Volgens mij nee, is dat nee, wel uh, een vraag die gesteld wordt. Want dit hele verhaal wat je nu vertelt... dat, dat geldt natuurlijk voor, voor, voor vrijwel alle apps. Uh, nou, Grindr kwam er ook nog bij hè, van de week. Dus is een, een homo dating app Die bleek ook aan derde partijen gegevens gedeeld te hebben. van ja. mensen daar uh, uh, opgeven of ze HIV-positief zijn Misschien of niet. Er zijn allemaal veel gevoelige uh, informatie. Uh, dus ook, ja, uh, gevoelige informatie uh, van mensen. Nou, überhaupt of ze homo's zijn. Nou, die gegevens bleken ook rond te slingen. Dus dat of, weten we allemaal. Het allemaal maar aan hoe dan, dan wel, hè? Dus moeten we dan weer terug naar, naar de tijd van maar generiek adverteren... en maar niet weten aan wie je het stuurt, dat, dat kan ook niet. Dus we moeten ook aan die ondernemerskant denken. Dan de ja. heb jij dus dan dan wel? een gedachten om ermee te stoppen? Ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik, ik vind het maar nog niet te specifiek leuk. deze week? <coughs> uh, nee, ook wel eerder. Want ik dacht, ja, waarom doe je dat eigenlijk, dat Facebook? Dat is wel aardig, maar het is ook een beetje malotig eigenlijk. Nou, waarom dan? Uh, nou, in mijn geval doe ik dat met name om contact te houden... met collega's aan de andere kant van de wereld... die in een andere tijdzone zitten. En dat gaat vrij gemakkelijk, dat is ook leuk. Um, maar kijk, de kern van de zaak is: je digitale gedrag wordt getraceerd. Dus je bent te volgen, je bent uh, te spotten. En dat is bij Facebook het geval. Maar dat is inderdaad, daar gaat het gesprek nu ook over. Dat is bij al die andere apps ook het geval? Nee, niet alleen apps, het is bij alle websites <coughs> ja, waar je op komt. Kijk, ik nou, zie dus... een aantal iPhones hier liggen. Nou ja, Apple weet iedere stap die ik zet ongeveer. Ja, dus ongeveer moeten we Google dat maar had. gewoon accepteren nee, dat nee, nee, dat nee, zo is dan? Nee. Het, nee, dat vind ik niet. Ik denk wel dat het goed is om daar restricties aan te stellen en bepaalde uh, privacygevoelige onderwerpen uh, vrij te stellen van dat trekken. Dat, dat, dat lijkt mij verstandig. vrij te stellen. Maar vaak weten uh, organisaties helemaal niet dat ze dat doen. Hè? Nee, dat is ook zo. Want dat, ik heb het zelf ook meegemaakt vanuit mijn werk. Dat dus een organisatie. Ineens werd geconfronteerd met. Uh, oh jee, uh, jullie verzamelen. Of jullie hebben een, een tracker op jullie site. die uh, gevoelige informatie doorstuurt. wisten ze helemaal niet. Dat was puur omdat <güls2> <tus> ja. ze gebruik maakten van zo'n plugin. Even een tip ja. voor luisteraars. Uh, als je naar ghostry.com gaat. Ghost. Uh, dus gewoon als het Engelse woord ghost. En dan ery.com... Uh, dan kun je. Per site waar je op komt, kun je zien welke trackers er allemaal zijn. En dan kun je dus ook besluiten van of je dan wel of niet uh, die site opgaat. Het probleem is nu: het, het lijkt zogenaamd op papier al opgelost te zijn. Elke site heeft verplicht cookies waarin staat wat voor type informatie er wordt doorgestuurd. Maar ja, geen hond die dat leest. Dus, dus dat is het niet. Maar eigenlijk is het dus dit op dit, voor dit moment. Het ja. is dus niks. Hier. Het enige wat je nou ja, zou kunnen zeggen is dat je het gaat verbieden om, uh, uh, om dit soort informatie door te sturen. Nee. Ja, dit, maar je kunt je ook afvragen in hoeverre kijk, er nu al een probleem is. Want er wordt gezegd dat Facebook uh, die gegevens doorverkoopt. Dat is een beetje een misverstand. Hè. Dus, dus wat zij doen is ze geven adverteerders toegang tot hun, hun gebruikers. Dus ik krijg, wanneer ik adverteer uh, bij Facebook... krijg ik niet uh, jouw naam te zien met uh, wat jouw kenmerken zijn. Het wordt gevaarlijker natuurlijk als het op een gegeven moment in verkeerde handen komt. En dat China. zie je wat er nu in China gebeurt met hun social credit system... Ja. Er opgetuigd is. En dat is, als je, als je dat leest. En ik, ik, ik ben er de afgelopen weken eventjes ingedoken. En dan denk je, dit, dit, dit is bizar. Dit, dit uh, is, is science fiction. Goed, maar weet, het kort is er al. Wat... Ja. Nou, kort, kort uitgelegd, uh, ze willen uh, mensen in goede banen leiden de bevolking. En dat doe je door ze punten te geven naar aanleiding van hun online gedrag. Dus stel, je bent een gamer. Dan zeg ik, er gaan minpunten vanaf. Want als jij een game te dan ben je gedrag, waarschijnlijk he? een ja. beetje. Ja, laat. Nou vervolgens, dus uh, uh, ja. uh, vervolgens, als jij uh, bijvoorbeeld bepaalde producten koopt, zeg ik van, nou, uh, dat is heel gezond. Dan krijg je pluspunten. Vervolgens kan ik ook zien met wie je omgaat. Nou, die gegevens worden gecombineerd, big data. En uiteindelijk komt daar. Uh, uh, score uit. Er komt, er komt een score uit. Ja. En het gevaarlijke is dus dat het nu al zo is... dat mensen bijvoorbeeld niet bepaalde vluchten kunnen gebruiken... dat mensen niet bepaalde treinen kunnen gebruiken... dus dat ze ja, uh, beperkt, worden, worden, ja, beperkt ja, worden in hun gedrag. Ja, ja. En en je te... wordt in China echt extreem gevolgd. Er was vandaag in het nieuws dat er een man bij een popconcert was... waar 60.000 mensen waren. Er stonden heel veel camera's op en door gezichtsherkenning... werd hij ja. eruit gepakt als iemand die ze nog zochten... vanwege een economisch delict. Je moet hier maar gezond gezonde ja, ja, ja. eten kopen. <laughs> uh, Tim Knol, hoe belangrijk is Facebook voor jou? Ja, voor mij heel belangrijk... Al mijn hele publiek zit erop. Ja. ja, dat is nog uh, een leeftijdscategorie. De die mensen in die mijn muziek luisteren, kan op Spotify kan ik dat weer zien met andere data. De, de 30% tussen de 40 krijgt en, die en de geeven. De gegevens 60. natuurlijk ook. Hè? Die, die, die, die gegevens nou, die je kan inzamen. bijvoorbeeld bij Spotify. Kun je achter de schermen kijken als art, mee, meekijken als artiesten van al plezier hebt, maar ook de, uh, waar ze vandaan komen, waar de meeste mensen ja, waar ze naar de naar je luisteren. Ook wel oud zijn. Ik vond het ook wel, ik vind het heel interessant. Voor mij is het heel handig om te weten dat er ja. bijna niemand in Zwolle naar mij luistert. Dus ik moet extra... Is dat echt aan de Bijst, dat Is dat een ding? Bewijs van spreken. Oh, oh ik dacht oh, niet. Oh, heel te pakken. Nee, toevallig gaat Zwolle wel lekker trouwens. Ja. en dan kun je dus op Facebook heel gericht adverteren op Zwolle. want dat doe ja. ik ook. Ja, ja, ja. Als ik dan weet van, nou, Zwolle uh, luistert weinig mensen Spotify, dan moet ik extra, en dan gaat het niet zo goed met elkaar verkopen. dan ga ik daar extra... Maar heb je zwakke ja. plekken in Nederland? Staphorst. Ja, we, we, we, we, we, we ja, ja Limburg. Limburg is moeilijk voor mij, ja. ja. Nee, dat, dat gaat dat niet. Ja, ja, ja. Maar, maar dus, je hebt totaal niet overwogen, als ik jou zo hoor, om bijvoorbeeld met Facebook ja, ik, te werken. ik zit het privé wel op, maar ik gebruik dat echt niet. Ik gebruik het puur zakelijk. Ja. En sterker nog, als ik geen muzikant had geweest en gewoon, uh, een, nou, gewoon niet een, uh, een job in de oud in die open had gehad, dan had ik zeker ook geen Facebook ja. gehad. Maar ik heb helemaal geen behoefte aan eigenlijk. Maar je gebruikt het puur zakelijk, maar Facebook weet veel ja, ik meer weet, over jou ja, dat dan ja, ik ja. zakelijk. Ja, dat, dat is dan de consequentie. Ja. Ja. Ze ja. weten ja. dat hij ja. een muzikant is. Ja. Kijk, ik kan er vanuit mijn werk een andere casus tegenaan leggen. Uh, ik ben verantwoordelijk voor het onderzoek van mijn faculteit. En in dat onderzoek geldt nu dat wij helemaal geen onderzoekdata meer op Amerikaanse ja. servers mogen zetten. Dat betekent concreet, we mogen geen Dropbox gebruiken, we mogen geen iCloud gebruiken. En dat is knap onhandig. Want als je kijkt hoe je digitaal leeft, Ja, dat is echt heel lastig. Dat kan nog toch? De reden is, het onderzoek wordt betaald door de Nederlandse overheid. Op het moment dat je de materialen ja. op Amerikaanse servers zet, valt het onder de Amerikaanse wetgeving. Ja, dus ja, dat is, dat is echt ontzettend onhandig. We, we, dus er gebeurt in die datawereld zo verschrikkelijk veel. En we zouden er nog heel lang over kunnen praten. Ja, precies. Maar het is half tien. NPO Radio ja. 1. Het Nationaal. Freddy van Tijn. Ernst heers Ballin had minister van Justitie moeten worden... in het kabinet Rutte 1. En vetorecht moeten krijgen over uitspraken... van PVV-leider Geert Wilders. Oud-informateur Ruud Lubbers schrijft dat in zijn memoires. Eersbalin wilde niet. Oud-premier Lubbers is in februari overleden. Zijn memoires verschijnen maandag.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 Bij de politie heeft zich een vrachtwagenchauffeur gemeld... in verband met het dodelijke ongeluk op de A58 bij Moergestel maandag. Twee auto's botsten op elkaar... doordat ze moesten uitwijken voor grote stenen op de weg. Een bestuurder kwam bij het ongeluk om het leven... en een man raakte zwaar gewond. En president Trump heeft een voormalige topambtenaar gratie verleend... die in 2007 was veroordeeld vanwege mijn en het belemmeren van de rechtsgang. Volgens Trump is de man oneerlijk behandeld. Langstein en opsteken. Zo meteen spreken we met ons nieuwsforum over drugs. En we horen ook nog muziek van Tim Knol. Maar eerst gaan we naar Herakles AZ, waar de Alkmaarders zich en die houtkamp in vorm spelen voor de bekerfinale. Nou, dat zijn ze al een aantal weken hoor in vorm. En dat laten ze vanavond ook weer zien. Het publiek begint wel te fluiten richting het eigen uh, team. Uh, eigen Heracles-team. Maar dat is niet terecht. Want AZ is gewoon veel en veel beter. En speelt zo goed en sterk. Zo bewegelijk. Nu ook weer de aanval met Swenson aan de rechterkant. 3-0. AZ leidt tegen Heracles. Bal gaat de diepteer naar Jahan Baks. Jahan Baks. Oeh, net naast. Echt, Het had al 5-6. 7-0. Kunnen misschien wel moeten zijn. Want AZ krijgt kansen die ze ook nog missen. Swenson. Net een hele grote. En nu hebben Jahan Baks en uh, Weghorst een beetje pijntjes. Ik uh, zou als ik uh, ja Arne Slot. Want die zit nu op de bank bij AZ. Omdat John van der Brom geschorst is. Als ik uh, Arne Slot zou zijn. Zou ik uh, maar een paar wissels nog uh, toepassen. Hij kan er nog twee doen. Nou ik zou lekker Jahan Baks en, uh, en Wout Weghorst uh, verder rust geven. Maar die willen helemaal niet. Die willen door. Die willen voetbal. Uh, die willen doelpunten maken. Hebben allebei 15 doelpunten in de competitie. En dat is ook al redelijk uniek. Nu weer balbezit. Voor AZ. De bal gaat naar de linkerkant. En dan probeert Mietje een medespeler te bereiken. Dat lukt altijd. Het lijkt wel of AZ met 14 man speelt en Herenkles met 11. Maar zo is het niet. Nu Weghorst. Even deze aanval meenemen. Weghorst draait en kapt. En probeert een medespeler te vinden. Vindt hij in de middencirkel bij Ron Vlaar. 74,5 minuut gespeeld. AZ is herenmeester. Pakt drie punten vanavond in Almelo. Want staat ruim dik met 3-0 voor. Dit was de week waarin minister Grapperhaus van Justitie en politiekorpschef Erik Akerboom stevige uitspraken deden over Nederland als drugsland. Is drugsgebruik te normaal geworden? De regering en de nationale politie willen af van het idee dat drugs er nou eenmaal bij horen. Nederland drugsland. Minister Grapperhaus van Justitie schaamt zich voor de leidende rol die Nederland speelt in de wereldwijde drugshandel en productie. We were embarrassingly aware. Of the place in the rankings of drug Achter ieder pilletje en ieder lijntje kook... zit een wereld van geweld en criminaliteit. En iedereen die wel eens drugs gebruikt moet zich daarvan bewust zijn. Je ziet dat jongeren heel gezond leven door de week. En in het weekend gaan ze uit hun dak. Dat is de oproep van de hoogste baas van de politie, Erik Akerboom. Drinken ze hartstikke veel en gebruiken ze cocaïne en pillen. Ja... Um, we praten erover door met ons nieuwsforum. Kirsten Verdel, Bertjan Lita, Litaat-Peerbolten en Jelte Sondij. Jelte, gebruik jij uh, wel eens wat? Ja, ja. Wat Ecstasy, uh, vooral dan denk ik wel. Wat, uh, ben jij je uh. bewust van de wereld die er schuilt? Nee, ik merk gaat achter gelijk achter, je dat je dat, ik merk gelijk dat ik een soort wat ik zeg nu, ja, ecstasy denk ik wel. Ik merk dat ik gelijk bij mezelf een soort onge ongemak zit, want ik denk, uh, ja, mijn moeder luistert misschien ook wel, maar eigenlijk zou dat niet zo moeten zijn. En daar zit een beetje, ik zit me enorm meer over op te winden. Um, je, zou, je mag hopen van de minister dat hij uh, zich eerst uh, verdiept, hè, in de materie. Mm. En dan gaat het over ja, het is gevaarlijk. Maar er zijn gewoon onderzoeken naar. De RIVM heeft daar een onderzoek naar gedaan. Nou, ik heb het nog eventjes bijgepakt. En dan zie je dat, dat de verslaving van, van XTC... is vier keer minder verslaafd dan alcohol. Twee keer minder schadelijk. En XTC bungelt echt ergens onder in het rijtje. Na tabak, na uh, coke. Maar vooral op één, alcohol. En daar word ik echt wel, wel een beetje gestoord van. Dat er zo'n ongelooflijk taboe heerst. En nu ook weer hoe er op deze manier over gesproken wordt, van over, over bijvoorbeeld ecstasy. Terwijl natuurlijk hele volkstam dat doen. En je kunt beter in een club staan waar iedereen aan de ecstasy zit... waar iedereen dronken is. Maar het punt is dat, dat achter dat pilletje die hele wereld schuil gaat. Ja, en die wereld gaat daar schuil, omdat het verboden is. Het is natuurlijk vergelijkbaar met de drooglegging in de Verenigde Staten. Als je iets verbiedt, dan wordt het gedaan door criminelen. Dus volgens mij wordt de hele zaak hier omgekeerd. En kijk... Je moet natuurlijk helemaal niet in zijn algemeenheid over harddrugs gaan praten. Dat heeft helemaal geen zin, want, want cocaïne is echt fundamenteel iets anders dan ecstasy. Dus, dus laten we dat even uit elkaar halen. Maar als je nu kijkt naar het uitgaansleven in bijvoorbeeld Amsterdam, Berlijn... Uh, maar ook veel breder, generatie millennials... dan hoort ecstasy er eigenlijk gewoon een beetje bij. Veel minder schadelijk dan alcohol. Dus... dus Why? Ik, ik heb, ik heb nog geen raad. zinnig ik argument voor het Ik zie iemand heel hard knikken. En dat is niet beetje van Peter maar het nee, is wel Tim Knop. Nou, ik knik niet. wel deels met jou eens, inderdaad. Dat het wel heel erg over... Dit, dit wat ik net hier hoor. Ik hoorde van de week ook op de radio even voorbij komen. Ik vind het echt heel overdreven ook, ja. Ja, dus. Kijk, ja... Ja, sorry. Ik ben, ik ben het gewoon met, met jou eens ja. in. Uh. Er was vandaag wel hè, een onderzoek over alcohol. Hè, dat je ja, bedoel, dan ga je met... Minder dan één glas per dag. Ja, precies. Dat onderschrijft eigenlijk wat ik zeg. Dat we ja. dus met z'n allen alcohol heel erg normaal vinden. Het ja. vind ook gezellig. Ja. Mag je ook gewoon voor adverteren. Terwijl ecstasy, en dat zeg ik niet, maar dat zegt het RIVM notabene... vier keer minder uh, uh, schadelijk, twee keer minder verslavend. Bert-Jan, ga maar los. Nou ja, los, kijk, er gaat de wereld voor open hier. Je ziet zie er helemaal van niets van. Waarom zou je nou in hemelsnaam het risico nemen om dat soort uh, verschrikkelijke troep te gaan slikken? Uh, Drink en je wel eens bier? Uh, ik denk wel eens een bier. bier. Nou, dat, en en waarom, Soms, uh, waarom doe je dat? Waarom doe je dat jezelf <coughs> aan? Is. Ja. En uh, nou. wat, wat doet die ecstasy met jou? wat dat het, wat het doet. Nee, volgens mij moet je daar gewoon niet te veel van nemen... en word je daar uh, wat, wat vrolijker nee, maar... van, wat opener voor sociaal contact. En dat zijn eigenlijk dat effecten die nodig. Ook, dat zijn ook effecten die aan alcohol worden uh, toegeschreven. Het interessante is ook, hè, als je dus kijkt naar het gebruik van uh, ecstasy... blijkt ook allemaal weer uit onderzoek, dus dit weten we allemaal... ik vertel hier niks nieuws, is dat mensen dat heel erg gepland doen. Ze zeggen van, nou, in het weekend uh, ga ik naar een feestje, dan gebruik ik dat... en uh, de volgende dag ga ik weer verder met mijn leven. Alcohol is overal. Dus ik zeg, laten we nou eens inzetten op uh, de strijd tegen alcohol. Hmm. Heb, ja, bent je, bent je, je kijkt me aan. Maar als, ja, als, ja, als als je. alleen maar bij mezelf Als uit onderzoeken blijkt dat ecstasy minder schadelijk is dan alcohol. Ja. Waarom, waarom? zit nou, er dan Ik kan zo het alleen maar bij mezelf houden... en dan zeg ik, ik heb een gruwelijke hekel aan drugs. why? Het is voorbij een grens. Het is echt voorbij een grens. Ik wil daar niets mee te maken. Maar dit is echt fact-free wat je hier zit te doen. Want je hebt het over drugs in zijn algemeenheid. Dan moeten we dus dan alcohol zeker onderscharen, want het is de grootste, zeg ik niet, zegt de RIVM, ja, dat het is, is de, de, de gevaarlijkste. Ja. En de, de, de meest harddrugs. Maar we hadden het niet over uh, ecstasy en uh, nee. pilgebruik. Ja, ja, maar dit is een soort raar onderscheid dat gemaakt wordt. En dat, dat komt omdat we blijkbaar als samenleving hebben afgesproken dat we uh, alcohol buiten drugs plaatsen. Dat ja. is een heel raar onderscheid. Ja, maar ja, maar dat dat is is alcohol alcohol is, een, is gewoon een harddrugs. De, de, de, ja, uh, waarom ze dit nu zeggen? Drugs zijn illegaal, drugs werken, illegale handel, criminaliteit, liquidaties in de Hand, iets meer alcohol, natuurlijk, een ander verhaal. Ja, dat legt in ieder Dus zul dus, je ecstasy Heel ook moeten Maar, maar let op. Je zegt van. Uh, ze zeggen, zeg jij net. Maar wie zei het? Uh, Akenboom. Die is van de politie. En die kan Grappard. maar één ding doen. Ja, maar Akenboom, daar begon het eigenlijk mee. Um, en die kan alleen maar verwijzen naar. Van, ja, Weet je, het levert een gigantisch probleem op. Voor ons als politie. Ja. Uh, met alles. Uh, met alle geweld en uh, milieuvervuiling. En wat ik wat dat er allemaal mee uh, gepaard gaat. Want zij handhaven de wet. Hm. Uh, dus hij kan niet veel anders doen dan, dan daarover klagen. En dat nou, doet maar hij maar ook. Het ging ook, over dat de, het ging ook over de lifestyle van jongeren. Die door de weken gezond zijn, veganistisch ja, uh, nou ja, en, en, eten. En, en, naar de yoga en, en het, gaan en in het weekend. Ja, uh, maar het is natuurlijk dus inderdaad wel zo dat zolang er drugsgebruikers zijn en zolang het illegaal is. dan werken ze dus dat hele criminele circuit in de hand. Dat is gewoon een feit. Um, de vraag is, wat wil je ermee doen? Wil je dan zeggen: van oké, okay, we gaan dus harder handhaven. Of uh, ga je zeggen, je gaat uh, drugs uh, legaliseren. Dat is het andere uiterste. Nou, daar wordt ook, ook heel makkelijk over gedaan. Hè. We gaan drugs legaliseren. Uh, nou ja, inderdaad, uh, welke drugs dan? Weet ja, dat dus je wel dan onderscheid aan ja, maken. Lekker, dus Lekker, ik, zou, ik, ik ben, ik ben zeker geen, maar zelfs, geen maar zelfs als je dat doet, hè, dan weet je nog niet of het probleem is opgelost. Want uh, toen alcohol uh, eerst dus niet meer legaal was en daarna weer wel... Het, nu het legaal is, is het niet zo dat er geen problemen meer zijn met alcohol. Sterker nog, er zijn ongelooflijk veel problemen met Maar een met aantal alcohol. problemen is er niet meer... Dat is bijvoorbeeld van criminelen die elkaar afmaken... en er staan te schieten op elkaar. Nee, precies. De Freddy Heineken precies. Die stond niet uh, met een getrokken gun is niet zo, voor brouwerij. Ja nee, nee, er zijn minder problemen. Maar het is precies. niet zo dat alle problemen ineens weg zullen zijn. Het kan ja. ook zijn dat er nog uh, allerlei gevolgen kunnen optreden... door het legaliseren van drugs... Ja. waar wij nu helemaal nog geen zicht op hebben. Want nou ja, als de, de, wij de, de, de drugs, er drugs legaliseren... aan, hè, met BID. Uh, ja, nee, maar als, als, als, ja, nee maar, ja, dat is in Amerika natuurlijk ook al. Maar als je het ja. hebt over andere drugs... is een andere situatie hier um, Nee, maar als, als wij bepaalde drugs anders dan... Uh, marihuana, gaan legaliseren. Um, wat betekent dat dan? Uh, internationaal gezien trekken wij dan misschien juist weer... allerlei illegale al uit het buitenland naar ons toe? Ik noem maar wat. Met, dat weet lijkt we mij niet. groot. Ja, nou ja, ja. Dat, dat zou kunnen. Ik, ik durf dat zelf niet in te schatten. Maar het is in ieder geval niet zo dat als je het legaliseert... En dat het dan geen probleem meer is. Is dat dan jouw betoog, Gielte? We moeten het ne net als alcohol legaliseren? Of zeg jij juist, we moeten alcohol verbieden net als ecstasy? Nee, ik denk, nou, alcohol verbieden lijkt me niet zinnig... maar ik denk wel dat het heel goed zou zijn als er meer restricties op alcohol ko uh, komen... en dat het niet iets is wat je zomaar bij de supermarkt koopt. En waarom mag je uh, daar koopt. nog alcohol drinken en dan nog het, een uh, weg, uh, gaan rijden? Uh, uh, waarom mag uh, je één biertje of twee biertjes drinken en dan mag je nee, in de auto ja, stappen? Dat, dat, ja, dat, dat mag niet. Je mag, je mag één biertje drinken? Nee, dat mag niet. Nou, ik, ik, weet, ik, ik weet ik weet, mag nou, mij, even niet of ja, het officieel van de wet maar ik, ik heb wel eens een biertje op uh, gehad, uh, dat is heel stom van misschien, eentje, en dan uh, mocht ik gewoon doorrijden. Maar zit dus je onder, is maar je onder een bepaalde en dan ja, is het oké, okay. maar het dat staat er eigenlijk helemaal nergens op, waarom is het überhaupt? Maar even die, die, die vraag even te beantwoorden, Dus ik, ik zou zeggen, kijk, wat Tim ook zegt, het is, het is dus heel breed maatschappelijk geaccepteerd. Ik denk dat het wel wat minder mag. Ik denk dat alcohol niet iets is waar je voor moet adverteren bijvoorbeeld. Vind ik heel raar dat dat kan. Ik denk tegelijkertijd dat het goed zou zijn als bepaalde drugs... die helemaal niet zo schadelijk zijn. XTC bungelt ergens op plek 13, alcohol dus op 1. Dat je daarvan zegt, van nou dat stellen we wel op een legale manier beschikbaar. Ook om te voorkomen dat mensen die een pilletje komen... in aanraking komen met allerlei dealers... die nog veel meer rotzooi bij zich hebben... Dat wil je natuurlijk helemaal niet. Maar je moet je voorstellen dat, dat jonge mensen die een onschuldig pilletje komen, met een, dat moet dan bij een dealer. Die heeft een allerlei andere rotsen bij zich. Dus, dus, dus kijk, wat is, wat, wat is niet echt schadelijk? Nou, zorgen dat het beschikbaar is. Alcohol minder beschikbaar maken. Ja, en wat betreft coke en dat soort dingen, volgens mij gewoon keihard tegen blijven optreden. En dat is. wat ja. vind jij van dat idee? <laughs> Ik denk dat het niet te handhaven is. Uh, Want de, de wereld van drugs is zo verweven... met al die verschillende variëteiten aan drugs... Uh, dat je, je kunt niet zeggen... hier openen we een loket voor uh, ecstasy... en de rest... Weg van dat loket. Dat, dat ah, gaan zo, we dat dat niet kunnen zou zo Dat zou niet kunnen kan toch met alcohol, uh, Het is we nu met elkaar gebeurd. Ja, het is dus met elkaar verweven aan de verkoopkant. Maar tegelijkertijd, uh, iemand die bijvoorbeeld een ecstasy houdt. Oh, nou, die zal waarschijnlijk helemaal niet zoveel met GHB of met, met coke hebben. Omdat het een hele andere effect heeft. GHB. Weet oh. je wat? Weet dat je wat? We zijn gewoon een keer in de weekend samen. Gwen <laughs> een pilletje nemen. Wat doe ik daarvan? Nou, dat dacht ik niet. <laughs> dan gaan we er wel bij zijn met, met uh, een reportage, denk ik. wel, jongens. <laughs> GHB. Ja, werkelijk. Ja, uh, niet doen hoor. Niet doen. Tim Knol, uh, wij mogen nog één keer van jou genieten. Ja. Het was al twee keer heel fijn. Um, wat, wat, wat, wat ga je voor ons spelen als een laatste? liedje over drugs, nee. <laughs> ik, ik, uh, ik, uh, nee. Die plaat was af vorig jaar en uh, helemaal klaar. Cut toen, the Wire. Cut the Wire, en toen overleed mijn geweldige oma. Ik denk dat heel veel mensen wel een hele gave opa of oma hebben gehad. En uh, op de begrafenis. werd werd mij gevraagd door de familie: van, wil je een liedje spelen? Nou, dat vind je zo'n original? Ja, dat hebben ik voor de gemaakt. En dat wil ik graag voor je spelen. Oké. Okay. En dat heet dan ook Song for Grandma. Ja, zo simpel. Uh... Nou ja. Yeah. Yeah. Tim Knol. Pretty roses. Feeling the room in the middle of love, you shine so bright. Despite the heartaches and pain you had in the past, oh, you always try to catch the sunny side of life. Sleep when well. We'll see you in the morning, sleep well our love, our diamond in the rough, sleep well tonight, we'll see you in the morning, you live on in our heart. Sitting all alone in your house near the water I'm thinking about all the good times we had There are pictures and paintings from present to past Telling the stories of the strong woman you were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 Noll, dankjewel. dank je wel. Met zijn Song for Grandma. 21 april treed je nog op in het Park Schouwburg in Hoorn. En 26 april kunnen mensen je in Den Haag zien bij The Life I Live. Ja, nog veel meer shows. Heel ja, heel heel er, er, er, er, er, nog festivals Van je zegt, die wil ik even noemen. The Great By the Open, maar die is uitverkocht. De Zwarte Klos is ook uitverkocht. Oerrol. <laughs> heel veel leuke dingen. Ja, dan komt er een drukke periode aan. Ja, gelukkig wel. Dank dat je er was. Ja. Tim Knol, we gaan naar Geraklezer AZ en die houtkamp. Ja, genieten van AZ, hoor. De manier waarop zij voetballen met als hoogtepunt zojuist. De Goodold. ja, hij wordt af en toe verguisd, Maar ik vind hem nog steeds geweldig. Uh, uh, Ronvlaar, uh, eerst een prachtige beweging... waarmee hij zichzelf vrijspeelde in zijn eigen verdediging. Ging toen naar voren. Als een speer de diepte in, werd in de diepte ook gevonden. Gaf een perfecte voorzet op Weghorst. En die miste het doel maar. Nou echt op een haartje. Het staat 3-0. Maar het, echt Heracles mag heel blij zijn dat het vanavond geen 6-7-0 is geworden voor de Alkmaarders. En Feyenoord mag zich uh, echt wel zorgen maken hoor volgende week in de bekerfinale. Want AZ is echt op stoom. Ze hebben hier in de tweede helft een, een kleine muur neergezet. En een kast. En uh, Heracles loopt van die ene kleine kast, dat kastje, naar de muur. En dat de hele tweede helft. Want AZ is veel en veel beter dan de Almeloers. 3-0 is echt een uh, hele schrille... Uh, uh... Ja, uitslag als je kijkt naar de, het overwicht van AZ in de tweede helft en het aantal kansen. Dat is het enige wat John van der Brom en Arne Slot uh, zijn team kwalen kunnen nemen. Maar zoveel kansen en zo goed gevoetbald. Ja, dat, uh, daar kan Heracles alleen maar, en dat heeft uh, uh, John Stegeman ook al een paar keer gezegd, respect voor hebben. Want het is gewoon ver weg een van de best voetballende ploegen in de eredivisie. Maar ja, ze staan wel derde achter Ajax en achter PSV. Die spelen zondag tegen elkaar 3-0. Men is tevreden. In Alkmaar, want we hebben 90 minuten erop zitten. En als er nog eentje bij komt, dan hoor je het van me. We gaan eruit van 3-0 voor AZ in Almelo. Terug naar ons nieuwsforum. Dit was ook de week waarin de onderwijsinspectie kwam met een zorgelijk rapport over de staat van het onderwijs. Nelle Klaas heeft een onvoldoende. Hallo! Nederland is zijn ster verloren als het gaat om onderwijs. We behoren niet langer tot de internationale top. Het gaat niet goed met de prestaties van leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Dit keer is het niet een momentopname, maar een totaalbeeld van twintig jaar. Jaar na jaar nemen we de prestaties van de kinderen af. Dan komt er een boodschap uit die alle betrokkenen bij het onderwijs ja. uitermate serieus moeten nemen. Onvoldoende. Ja, allemaal onvoldoende. Al twintig jaar zou het niveau van het Nederlands onderwijs dalende zijn... en kinderen zouden steeds minder goed kunnen rekenen en schrijven. Um, uh, ben jij geschrokken van die uh, conclusie, Kirsten Verdel? Ja, uh, waar ik nog het meest van schrok... was uh, het stukje wat ging over de segregatie in het onderwijs. Dat het uh, steeds meer uitmaakt waar je woont... Uh, wat je etnische of religieuze achtergrond is... Uh, omdat dat bepaalt of je wel of niet op een goede school komt in de praktijk. Ik heb dat, ja, ergens weet je het eigenlijk ook al wel... ik heb 19 jaar in Rotterdam gewoond en daar zag ik ook in, in de wijk waar ik zat... De, ja, dat daar al enorme sprake van segregatie was. Dat er bijvoorbeeld alle Turken en alle Marokkanen bij elkaar op school zitten... en dat er geen blanke kinderen tussenlopen of andersom dat um, zijn dan vaak uh, leerlingen die uh, taalachterstand hebben. Nou, er is dan weer extra inzet van docenten voor nodig... en dat lukt dan niet, uh, want die tijd is er niet. En dan gaat het, ja, de kwaliteit dus voor de hele groep weer verder achteruit. En daardoor komen er nog minder... Nou, enzovoort. Uh, dus dat wordt, dat wordt steeds erger. Dat vind ik eigenlijk bijna nog zorgelijker dan het feit... dat er nu 3500 kinderen uit groep 8... met onvoldoende taal- en rekenvaardigheden van school ja. afkomen. Ja, toch, dat, toch is het is een trend. Het duurt ja. al twintig jaar. Ja. Uh, jij zit in het onderwijs natuurlijk op een, uh, uh, op een universiteit. Maar merk jij hier iets van? Nou... Ja, kijk, ik, het eerste is, ik heb het rapport doorgekeken en het, het hoge onderwijs komt er goed uit, dat, daar gaat het goed. Uh, middelbaar en uh, basisonderwijs, daar is het zorgelijk. En uh, wat ik daarvan merk is dat bijvoorbeeld de beheersing van Nederlands van beginnende studenten, nou ja, die laat wel te wensen over. Daar moet je vaak aan, scha aan schaven. En als ik werkstukken nakijk van eerste, tweede, derde jaar studenten, nou, die zitten vaak stikvol met spellingsfouten en, en de meest verschrikkelijke fouten. Dus dat merk ik. Uh, ik merk ook minder uh, actieve voorkennis. Dus minder uh, Studenten van nu zijn heel goed uh, in het vinden van informatie. En ze zijn heel zelfstandig. Ze kunnen ontzettend snel kennis verwerven. Dat is echt anders dan 20, 30 jaar geleden. Ze zoeken het beter op. Ja, ze zoeken het veel beter op. Zijn ze er veel beter in. He. Maar de andere kant van het verhaal is dat ze dus ook minder parate kennis hebben. Precies. Dat stelt dus hele andere didactische eisen aan jou als docent... Want je kunt niet meer spelen met de kennis die voorhanden is. Je kunt wel spelen met de, de capaciteiten die ze hebben om dingen op te zoeken. Ik heb precies bij die omschakeling gezeten. Dat, we, dat ze overgingen naar de tweede fase... waarbij dus inderdaad het stampen van, van feiten en rijtjes en, en parate kennis dus minder belangrijk ja. werd. Het was echt het jaar na mij begon dat. Um, en ja, dat klinkt heel erg leuk. Weet je, dat ja. je inderdaad, ja, want die kennis kun je zelf al opzoeken... Maar wat, wat mijn persoonlijke ervaring daarin juist is geweest... in juist al die, die, die feiten moeten leren... is, ja, die heb je nodig om verbanden exact te kunnen leggen. Maar heb jij de feiten nog wel geleerd ja, wel, of niet? Ja, wel. Nog net wel. Oh, ja, o, en niks, niks, niks en ik, dan ben ik er net van daarna. En ik snap dus ja, er ja, ja, ja. dus niet wat ja, er ja. daarna ja. gebeurde. Nee, dan ja. zit ik de altijd te googlen tijdens het... Uh, ja. Ja. Ik zal nog uh, even melden dat uh, Heracles AZ 03 is geleverd. Dus AZ we komen bij jou, Jelte. Schrik jij van zo'n rapport? Van, we zijn onze ster kwijt. Ja, ik schrik er heel erg van. Want we zijn toch een kennis. Ik dacht dat het inmiddels toch wel overal doordrongen was. Dat we het daarvan uh, moesten ja. hebben, van, uh, van de kennis. Maar ja, dan de, de kurk waar de economie op drijft... zo wordt uitgeholden, vind ik dat echt onbegrijpelijk. Nog even op, op terug te keren op wat Kirsten zegt. Zij is dus dan... Jij bent dus van, nog van het rijtje stampen. Ja, net, ja. En, en mij verbaasde het ook niet. Ik heb het nog in dat, dat ja, het studiehuis, heet dat geloof ik. En nu is dan weer het gepersonaliseerde leren. Met een studieplein. Ja, het is natuurlijk allemaal... Softige gekkigheid. En, en dat benadrukken van soft skills. En jij had liever willen stampen. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik had die behoefte ook. En ik denk met mij, het was goed voor me geweest, laat ik het ja, zo zeggen. Is het ja, maar het was erg is echt goed ja. voor me geweest. En, maar dat is natuurlijk wel ook een, een, een bredere cultuur, ja. waarin kinderen als, als printjes worden neergezet. Het onderwijs moet heel exact. comfortabel zijn. Docenten zijn je best vriend met je en jij. En uh, dan moet er ook een thema -week komen waarin uh, uh, het moet gaan over obesitas, over terrorisme. Ja en je moet ook nog een betere burger, moet je ook nog eens een keertje worden. Dat zijn allemaal skills, die kan je denk ik wel thuis ook uh, meekrijgen. Nee. Maar laat het onderwijs er echt weer zijn, niet om de beste vriend van die kinderen te zijn, maar om ze gewoon feiten, feiten ik, en, en, skills te geven. En ja, ja, heb ik hier, hoor ik in nou een eensgezind nieuwsforum, ja. dat het onderwijs weer stevig rijntjes stampen en, en niet no, nee, leuke nee, dingen doen Zo veel ik niet. Maar dit kan wel, ik niet uitleggen aan mijn dochters, dit verhaal Het begint wel bij de disnificatie van de samenleving. Alles moet leuk zijn. En het onderwijs, daar is niet alles leuk. Nee. Als ik mijn studenten Grieks moet leren... dan moeten ze gewoon weten hoe het werkwoord in elkaar zit. En dan moeten ze woorden uit hun hoofd leren. Dat is niet leuk. Maar op het moment dat je het kent, wordt het leuk. Dus je, ik denk dat het belangrijk is om in het onderwijs de zaken zo te organiseren... dat ook het niet leuke deel van de kennisoverdracht er wel bij hoort. Dus we nou gaan ja, het onderwijs minder leuk maken. Dat het gewoon de basis is. Ja, misschien is het wel inderdaad, inderdaad is op de basis. Ook maar, maar, zo. Herman, jij zegt, van, ik, ik, kan dat, ik kan dat mijn uh, kinderen niet uitleggen. Maar daar, daar zit het ook wel, wel een, beetje, een beetje in... dat dat is, dus het moet leuk zijn voor kinderen. Die, die docenten die moeten ook dus, dus prettig gevonden worden die, door die, door die, die kinderen. Ik, ik snap die cultuur eigenlijk niet zo goed. Waarom kan een docent niet uh, gewoon weer een, een autoriteit zijn? Dus, vol, ja. vol, dus, vol, dus volgens mij ga je dit niet oplossen met meer geld naar het onderwijs. Dat ga je ook niet oplossen door weer een nieuw onderwijssysteem. Maar dit gaat echt over een breed maatschappelijk probleem. Waarin die docent weer op een voetstuk moet komen te staan. Gewoon weer de basis in de klas. En we gewoon weer aan de slag gaan. Een ja, paar jaar geleden was er een prachtig interview met Ad Verbrugge filosoof bij ons aan de VU. Uh, in het VU-blad stond een interview met hem... en hij maakte daar de volgende opmerking. Hij zei, ja, daar komen de eerstejaarsstudenten aan... en die vinden dat ze evenveel recht hebben van spreken... als het gaat om Hegel of Nietzsche. <tiedacht> dat is niet zo, want zij hebben het niet gelezen... en ik wel, en ik word ervoor betaald om het aan hen uit te leggen. Ja, dat vind ik een goede instelling. Ik ook. Ja. Ik ook. Maar de vraag is of de, of de nieuwe generatie dat nog... Los van of ze het willen, of ze dat nog wel pikken. Dan zoeken ze nou een school ja, waar ze niet ik keuze voor geschreven worden. Mijn kinderen zijn 0, 2 en 3. Um, die vinden ook een heleboel niet leuk. Die zijn het met een heleboel dingen niet ja. eens. Maar ze moeten, omdat het moet. Ja, maar ik, ik zo heb, gaat dat. Ik maar, heb, <laughs> mijn, mijn kinderen zitten ook op de basisschool. Die vinden ook een heleboel dingen op school nog steeds niet leuk. Ja. Nee, dus het is niet, maar ik, ik wil toch nog even terug naar dat rapport. Als u het goed vindt. Nee. Want er is nog oh, okay. één punt. Ja, <lacht> ja. Lek, even dan. Als je nou zegt, het niveau is omlaag gegaan. Dan is mijn wedervraag. Waar is het omlaag gegaan? Ik ben geneigd om te denken. Als die segregatie nou zo'n probleem is. Dan heb je grote kans dat we bepaalde wijken hebben. Waar het niveau heel erg en wordt het gemiddelde omlaag getrokken. Dus het probleem is die segregatie. Ja, maar het is over de hele breed omlaag gegaan. Ja, is over de hele breed omlaag gegaan. Maar het is inderdaad bij die plek waar die segregatie duidelijk zichtbaar is... is dat natuurlijk nog veel... Heb jij een idee, kerst? wat je daar dan aan kan doen aan die segregatie? Oh, maar dat is zo ingewikkeld. Dat is is niet alleen maar school. Dat kun je volgens mij eigenlijk alleen maar op gaan lossen... door gewoon mensen te verplichten om kinderen naar bepaalde scholen te sturen. Anders krijg je dat nooit opgelost ja, oké. Okay. Nee. Het is, het is gewoon super ingewikkeld. Ja. Het is super ingewikkeld. Ja, uh, we, we hebben zometeen voor jullie nog een paar uh, lastige onderwerpen. Onder meer het wonen. Hè. De, de, die, die oh ja, leuk. Ja, leuk. Heb je zin in al? Oh, hier. Ja, geweldig. Ja, dat doen we na uur natuurlijk. En uh, dan gaan we ook eens even praten over de nieuwe trainer van Bayern München. En we hebben het over uh, geweld tegen uh, uh, homo's. En hoe je dat uh, zou moeten oplossen. Hoe je daar vanaf zou moeten kunnen komen. Zometeen nog een half uur nieuws voor, me, dan nog een half uur sport. Tot zo.